Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. De Nederlandse Antillen worden definitief opgeheven als land. Na de tweede is ook de Eerste Kamer ermee akkoord gegaan... dat Curaçao en Sint Maarten verder gaan als autonome landen binnen het Koninkrijk. Bonaire, sint Eustatius en Saba worden een soort gemeenten. Nederland saneert een groot deel van de schulden. Daar staat tegenover dat de overheidsfinanciën onder verscherpt toezicht komen. Het is de bedoeling dat de nieuwe situatie op 10 oktober ingaat. De informateurs Rosenthal en Wallagen willen proberen een compact regeerakkoord tot stand te brengen. Ze kijken ook of het aantal bewindslieden kan worden beperkt. Rosenthal zei dat de partijen de komende dagen diep op de inhoud ingaan. Het gaat er onder andere over de bezuinigingen. Gisteren zijn de onderhandelingen tussen de partijleiders van VVD, PvdA, GroenLinks en D66 begonnen. En vandaag gingen ze verder. Ook de financieel specialisten van de fracties waren erbij. In Amsterdam is journalist Jan Blokker overleden. Hij schreef jarenlang columns voor de Volkskrant. Blokker begon zijn journalistieke loopbaan in 1952 als leerlingverslaggever bij het Parool. Later ging hij aan de slag als filmredacteur bij het Algemeen Handelsblad. Hij werkte verder jarenlang voor de VPRO. Vanwege een conflict met de hoofdredactie van de Volksrand stapte hij in 2006 over naar NRC, waar hij drie keer per week schreef voor NRC Next. Jan Blokker is 83 jaar geworden. Rond deze tijd vertrekt de stoet met oranje fans vanuit het centrum van Kaapstad naar het Greenpoint Stadium. Daar wordt vanavond de WK halve finale wedstrijd Nederland-Uruguay gespeeld. Naar schatting 25.000 oranje fans lopen mee. De stoet bestaat uit Nederlanders die speciaal voor de wedstrijd naar Zuid-Afrika zijn gereisd. Ook lopen er Nederlanders mee die in Zuid-Afrika wonen. In de Tour de France heeft Fabian Cancellara de gele trui heroverd. In de derde etappe door Noord-Frankrijk werd de Zwitser vijfde achter ritwinnaar Thorhushoft. Het weer. Vanavond helder. Morgen is zonnig, maar later wat sluierbewolking. Het blijft droog en het wordt 23 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. In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 ja, daar is nu de jonge generatie voor die dat veel beter kan dan ik. Alleen, ik doe wel een stuk opleiding nog. Maar ook daar heb ik maar hele goede mensen voor werken die dat, daar heel groot deel van overnemen.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 paar weekenden op en neer gevaren en er stond een voorpaginetelegraaf en het was net alsof die dat beest uit het water kwam en die cel dat het pakte. Dat was net echt. Ja, ja. Dus dat soort dingen doen we ook. Nou, je bent wel creatief soort bezig. reclame, reclame opdrachten voor bedrijven, ja. Ja, wat geweldig. Wat een leuke dingen allemaal. Ik zie ook veel met kinderen doen jullie. Dat, dat is met uh, kinderen. Ja. Oh, dat is surfen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 cultureel en ook een stukje educatief karakter, omdat we niet alleen maar commerciële films laten zien, maar het zit ook een stukje educatie in. Dus bijvoorbeeld aankomende zondag hebben we het thema Planet Surf. En daarin laten we zien hoe mooi de aarde is met water waar we met z'n allen gebruik van mogen maken om onze sporten te beoefenen. Maar we laten ook de kant zien van visvangst, walvis, wat er gebeurt in Japan met de dolfijnen.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 Dank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 Alleen wij merken dat het hier in Zandvoort ook gigantisch groeit en ook door de hele zandsuppletie liggen die zandbanken echt uh, op een hele goede manier, waardoor oh. we steeds betere golven hebben. Aha. En het wordt hier ook maar drukker en drukker. Dus ja. de zandsuppletie is eigenlijk voor jullie handig? Nee, het kan ook fout uitpakken, ja. maar nu, uh, voor dit seizoen is het goed. Dus het okay. ligt prima dat het zand verplaatst zich de hele tijd. Dus het wil niet zeggen dat uh, over twee maanden die golven hier voor de deur nog steeds goed zijn. Hmm. Maar op dit moment is het prima. Dus je ja. moet dat afwachten en dat merk je door het surfen hoe dat dan gaat, hoe, de, hoe dat stand ligt, zeg maar. Ja, je ziet waar uh, de golven ja. omhoog komen en ja. uh, hoe ze breken. Dat is heel erg afhankelijk van de bodem dus, en, en dan van de zwel. Je volven. moet dan ook maar als, als uh, strandtent afwachten waar je aan het strand zit, lijkt me dan wel eens. Ja, <laughs> <dat> nou ja, <laughs> voor ons zou het lekker is. zijn als het hier <laughs> altijd was, maar nu is uh, het ja, overal wel goed. Ja. Maar soms zijn ze ergens net iets beter als, uh, als ergens. Oh, geweldig.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 En dan hebben we heel veel verschillende soorten instructeurs, spelletjes instructeurs, ja. kite-instructeurs, katamaran, golfsurfen, ja, mensen die dat plannen, opleiders, dus stiekem loopt hier wel mannetje op vijftig in de zomer. <laughs> Hoe kom je aan je nieuwe instructeurs bijvoorbeeld? Heel veel via sportopleidingen, dus oh, via de ja. studios, via de ja. alo's, stagiaires, uh, ja. op die manier. Ja, want nou, die vinden het natuurlijk hartstikke leuk ook ja. met sporten te werken.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 Dat is met die uh, swingboordjes ja. op de boulevard. Oh, ja. oh dat doe je dat ook met een we... groepje. Ja, dus het is bij ons <coughs> echt sportgerelateerd wat we met uh, kinderen doen. Dat zijn die beweegbare plankjes ja. met meerdere wieletjes. Ja. ja, want dat is ook helemaal in tegenwoordig. hè? Ja, dat zie je dat we ook wel veel gebeuren. Uh, groepen. En dat is ook een goede training voor het gronsurfen. Oh, dat doe je hierboven met een ja. groepje op de boulevard. Vandaar ja. dat ik ze daar zo vaak zie. Yes. <laughs> en dan is het dan ook weer een soort leraar bij dan, ja. een instructeur. Leuk, ja. ja.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 Mis je dat dan hier niet? Heb je dat ooit wel eens meegemaakt? Misschien niet echt. Dus je ja, een ja, grote golf en dan is het hier misschien toch wel wat kleiner. Nou, toevallig wij hebben overwinterd uh, op Maui dit jaar. Oh, kijk aan. Dat klinkt een beetje prekendens. Ja, dat is wel bijzonder. <laughs> en uh, daar had je dus echt hele hoge golven. Je kent die filmpjes wat heet Jaws. Dat is de, de grootste golf ongeveer ter wereld. Ja, wow. En uh, die had ik ook wel eens op een filmpje gezien, maar die brak daar op dat moment. Zo. ze moet daar een, een speciale zwelrichting ja. voor hebben. En, het gebeurt soms maar één keer per jaar, maar het gebeurde dat wij daar waren. Ja. En ik heb echt, uh, ik vond het doodeng. We stonden op een klif 100 meter hoog. En je hoorde al het grommel van die golf. Oh, zo. Ja, die was gewoon 15 meter hoog of een beetje 10, 15 meter hoog. En hij kan ook wel 20 meter ja. worden. Maar dat is niet normaal. En dan mensen surfen eraf. Maar dat is ook echt uh, ja, levensgevaarlijk. Je moet daar wel super super pro voor zijn, wil je dat kunnen.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 We beginnen met een klein vliegertje, zodat ze ja. leren hoe het werkt. Zonder dat er risico aan zit. Ja. Voordat we een stap verder gaan. En als we de grote kaart beheersen. Dus ze hem ook kunnen laten landen. Weer op kunnen laten gaan. En dat veilig kunnen doen. We weten ook wat ze moeten doen als er, wat, uh, als er iets fout gaat om hem te releasen. Dan pas gaat water in. Ja, dus uh, stap voor stap. Ja, geweldig. Het is geen, het kaarten ja, geweldig. is geen gevaarlijke nee. sport. Want het materiaal is prima. Alleen... Ja.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 Dan is het geen gevaarlijk voor. Nee, daar komt het goed. <laughs> en je hebt wat, uh, ook een soort roeiboot, heb ik begrepen? Of ja, kano's. Of Oh, dat zijn de kano's. Ja, de, kano's de kano's en ja. raf's en uh, boekieboards en uh, van alles. Ja, kan, kan je ook allemaal. Ja, en huren kan je het ook. Ja, je hebt zo'n heel mooi boekje met allemaal leuke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 En we kunnen, ze kunnen yoga, ze kunnen raften, ze kunnen kaiten, ze kunnen kanoen, ze kunnen gaan cocktailshaken. gaan met mm. de Hilly, Hilly Jansen van de gemeente, oh, ja. gaan we surfboard schilderen. Oh, leuk, ja. Dus iedereen gewoon, kan wel doen. Dus <lacht> één grote Efteling hier dan, met dingen die je om te doen. Ja. ja, dat is geweldig. En zoveel mensen, hoe doe je dat allemaal? Hoe stuur je dat allemaal aan? Ja, is... daar ben je dus echt goed in. Ja, nou ja dat is dan uh, mijn, uh, mijn positie binnen het bedrijf om dat, ja. te, om dat allemaal te regelen. Geweldig ja. hoor, dat je dat allemaal uh, zo kan aansturen. En uh, dan hebben we altijd bij Zandvoortse Zaken nog één afsluitende vraag: van waarom zouden we hier naartoe komen, bijvoorbeeld voor zo'n surfkamp of evenement? Ja. Specifiek uh, bij dit uh, bedrijf.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 Maar dat is voor bedrijven veelal een reden om hier een evenement te doen, omdat je toch met dingen op het water bezig bent en zij wel zeker willen zijn dat de verzekering goed is, dat de instructeurs ja, zijn goed en dat je gedekt ja. hebt. En dat hebben wij omdat we de officiële certificaten voor hebben. Dus je moet ook heel veel, voor heel veel centjes verzekerd zijn tegen hmm. dat Dat is financieel wat minder, ja. maar wel belangrijk. Ja. Nou, dat is duidelijk. Ja.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 Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Salsa Mix Gózalo Gózalo Gózalo Cosa, cosa. Fue mi media mitad Un sabor conocido Que me dio mucho... De todo perdido. Se cansan de esperar el sol sobre su... Salsa, mix. Salsa mix. Se cade, se cade, se cade, niño. Samen.